Meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dicker Hark met het NOS-journaal. Bij Orgalon in Os verdwijnen duizenden banen. Voor eind 2012 wordt het personeelsbestand bij de medicijnenfabriek bijna gehalveerd. Een week geleden lekte deze plan al uit, maar Organon heeft de reorganisatie nu bevestigd. De meeste banen, ongeveer duizend, gaan verloren omdat de onderzoeksafdeling wordt opgeheven... Nu werken er nog 4500 mensen bij Organon, dat eigendom is van de multinational MSD. Dat bedrijf heeft de afgelopen jaren een reeks bedrijven overgenomen, waardoor er dubbelingen zijn ontstaan. Een andere oorzaak voor het zware banenverlies is volgens MSD de wereldwijde roep om goedkope medicijnen. Daardoor is er minder geld voor innovatie. Minister Van der Hoeven vindt dat het boren naar olie en gas op de Noordzee zeer zorgvuldig gebeurt. Bovendien houdt de overheid er zeer effectief toezicht op, zegt ze in een reactie op een brief van de kustprovincies. Die maken zich zorgen over de boringen en vragen naar aanleiding van de olieramp in de Golf van Mexico om extra onderzoek. Volgens de provincies kan ondanks de strenge veiligheidsvoorschriften zo'n ramp ook in Nederland gebeuren. Van der Hoeven vindt de situatie in de Golf van Mexico volstrekt niet vergelijkbaar met die in Nederland. Wel heeft het staatstoezicht op de mijnen, de oliemaatschappijen voorgewaard al gevraagd, hun werkwijze goed door te lichten. In zijn woonplaats Blaricum is de omroeppionier Gijs Stappershoef overleden. Hij was na de oorlog een van de medeoprichters van Radio Noord. In de jaren 50 werd hij regisseur bij de Fara, de omroep waarvan hij later televisiedirecteur werd. Onder zijn leiding ontstond het omstreden satirische programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Na een ruzie met de varenleiding in 1966 over dit programma... nam Stappershoef ontslag en ging hier als docent werken. Onder meer aan de school voor de journalistiek. Gijs Stappershoef is 90 jaar geworden. Het weer langs de kust wat bewolking, verder zonnig. Maximaal van 24 graden aan zee tot 31 graden in het oosten. Morgen nog warmer, met 27 tot 32 graden. Aan het eind van de dag mogelijk een bui. Dit was het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 do la parla americano. Quando sa fa l'amore sotto la luna, come da ve ne in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 Gezet. Het gaat van Sliedrecht tot Benelux, van Amsterdam tot aan Maastricht, van Rotterdam tot Hengevelden. Ik zoek het ware dan ook licht, ik speel de rol voor wat het ware.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 For me, it happens all the time. It's a quarter. Stop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 the beautiful is now